Dit is Jorotje Abkemaan met het NOS-journaal. Een Poolse privékliniek met vestigingen in Eindhoven, Den Haag en Amsterdam mag de komende maanden niet meer opereren. Er werden onder meer botoxbehandelingen gedaan. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd spreken de artsen geen Nederlands en zijn medicijnen niet goedgekeurd. Of over de datum. De kliniek richt zich op patiënten uit Oost-Europa. De Poolse medische specialisten van de kliniek... hebben wel de juiste papieren om hier hun werk te mogen doen. Het bedrijf krijgt vier maanden de tijd om de zaak op orde te krijgen.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 Facebook treft extra maatregelen om manipulatie bij verkiezingen te voorkomen. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 kwam Facebook onder vuur te liggen. Toen bleek dat er op grote schaal pogingen werden gedaan om invloed uit te oefenen op de campagnes. Er komen nu twee nieuwe centra die zich specifiek richten op het bewaken van de integriteit tijdens de verkiezingen. Eén in Dublin en één in Singapore. Oud-internationaal Juri Koolhof is overleden. De oudspits van onder meer PSV en Vitesse was al enige tijd ziek. Hij was 59 jaar. Hij speelde vijf wedstrijden voor het Nederlands elftal. Als trainer was hij actief bij de Graafschap, FC Dordrecht, AGOVV, MVV en Kambuur. Het weer, af en toe een winterse bui, vanavond en vannacht droog en dan inwaarts ligt de vorst. Morgen zon- en wolkenvelden en kans op winterse buien. Het wordt maximaal 5 graden, woensdag 2 graden en vooral in het zuidoosten sneeuw. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf Schiphol ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We gaan weer heel veel jaren geleden. dus van van Rama en uh, van Boy 3. It ain't what you do, it's the way that you do it. Daarom werd het uh, zes of bijna 7 minuten over vier. Zandvoort, welkom terug. Derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Ja, en het, uh, terwijl de studio weer een beetje in rustiger vaarwater is gekomen... <laughs> gaan wij lekker nog een uurtje door met Zandvoort op zaterdag tot 5 uur. En wat gaan we het laatste uur doen? Nou, uiteraard natuurlijk Pit Report. Ondanks de winterstop in de wereld van de Formule 1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 Genoeg reden om elke derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. zfm livenl daar kijk je live mee in de studio. En dit is ook zo mooi, hè? Een zandvoort tintje zit eraan. Ja, want Maria Eldering, ze doet ook mee aan deze plaats. En ze komt van nu en dan nog gewoon in Zandvoort. Deze maakte ze met Gerard allerliefste.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 Zullen we zonder eten? Vivre, vivre. C'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie mijn lief is, blijft me lief. En waar ze wonen moest ik weten. Maar ik verloor een laatste vriend.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 Van Gerard Alderliefde, tezamen met Maria Eldering. Zij bespeelde de viool bij deze single Laat me, die je zojuist hoor. Tijd voor Max, daar traden ze met deze single een tijdje geleden op. I'm in the night. Het even uitschreeuwen op de zaterdag. Deze van uh, Rodsford en de Cuddly Toy. Ik heb al een paar keer promotie gemaakt hè, van uh, brengen uh, Lucky terug op uh, televisie. De petitie uh, die gestart is die, uh, door twee uh, radio 2 DJ's. En uh, ja, daar willen wij uh, van uh, CfM ons ook wel hard van maken. Dus even kijken of, uh, of, of hij er nog is, uh, die Lucky de Leeuw. Dus even kijken hoe dat klinkt hoor. Nou ja...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 Ik had van de week zo'n rare droom, Albert Jan. Uh -oh. Ik droomde ineens dat ik uh, gewoon een uh, prof golfer uh, was. En dat ik miljoenen op mijn bankrekening had staan. <tie> en toen schrok ik in keer wakker en toen draaide ik bij de lokale radio. <tie> Als vrijwilligerswerk, hè? Dus, uh, ja, nou ja, ja, ja, ja, ja. Maar je hebt wel uh, golfnieuws voor ons. Jazeker. En uh, Luiten, uh, Joost Luiten hebben we het dan over... die vorige week uh, erg goed begon... heeft daar geen vervolg uh, uh, aan kunnen geven in Dubai...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 Ja, zeker het uh, nodige te verdienen. Uh, Wat is de hoofdprijs, weet je dat? Weet ik, zo, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar vorige week had uh, uh, uh, Joost Luiten met zijn derde plek iets van 350.000 dollar gekomen. Hij <kuggen> okay. had nog nooit zoveel prijzen geld gehad. Oké, okay, dus... okay, nou, <laughs> helemaal goed. Ja, zie je wel. Die droom had gewoon uh, werkelijkheid moeten zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. Wat een brug. Marellas, ik wou dat ik jou was. Hier is Veldhuis en Kemper.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 De reclame is ook weer zo erg. Ja, en ben je klopt. geslaagd? mijn voel me bril ja, <laughs> ja. Maar die reclame die is dus van René Vroger. Ja. Maar moet je moet er meteen hij... weer aan denken als ik René Vroger gedraai? Wat wil hij zeggen? Nou nee, laat maar. Laat maar. Oké, okay. komt-ie aan. sta je dan. Verloren eenzaam een gebroken man. Waar sta je dan.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 Dan weet je pas wie echte vrienden zijn, maar dat zijn er toch niet veel Nou daar sta je dan, geen eigen thuis waar je nog komen kan Nou daar sta je dan, worden jouw wonden ooit geheeld. Ach je zoveelste fles. je zuigt je lamp, is dat jouw levenslens? Nou daar sta je dan, geen mens die dit ooit met je deed.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 Weet je pas wie echte vrienden zijn, nou het zijn er toch niet veel.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 Money dance site.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 Me, as a white knight on his steed Now you know how happy I can be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 Ook weer zo gauw houden, zo vlak voor het einde van dit programma. Marvin Gaye en Kim Westen, hoor je. En It Takes Two. Ja, hij is inmiddels uh, gearriveerd in de studio. Fred, hij is er weer. Hallo, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is je weekje geweest? Ja, druk. Druk weekje. Ja, een, druk, een, week, hè? Ja, een druk, uh, hele drukke week. En uh, ja, ondanks het weer ook. Uh, ja, dat was ook niet echt best. Nee, nee, nee, nee.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 Ja. ja, Zijn dat drie singles of is het één single? Nee, dat zijn drie singles. Ja, op een ja. <laughs> Even een vraag. Nee, ik denk, we hebben niet zoveel tijd meer, dus <laughs> ik, ik, ik ras er even doorheen. We, we rammen er even doorheen. <laughs> en pakken, ja, ja. pakken de titels, zoals jij, ik ook en ik mis je. Uh, even kijken hoor. Uh, als ik droom. <laughs> ja. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Over, uh, uh, ver, nee, vergeten te leven. Oh. Huh. Peter Benzie, die het. Uh, waarom heb je nooit gezegd? Ja, plezier. Ja, dat is ja, ja, ja, ja, een goede dus, ja. week. Hij ja. ja, told je zo. So. Ja, so. <laughs> Duidelijk. dat was het. Weer en en, en op uh, leuke muziek natuurlijk. Nou, heel veel plezier zo dadelijk. Dankjewel. En wij zijn er volgende week weer. Albert Jan Vos. Ja, wij zijn er volgende week weer tussen 2 en 5. Vanavond de, de, we hadden we geen voetbal, alles is afgelast. Maar vanavond PSV FC Groningen. Oeh, spannende wedstrijd. En morgen natuurlijk de klassieke Vijen de Noord Ajax. De sportenliefhebbers komen weer ruim aan hun trekken morgen. Wij zeggen tot volgende keer. En vanavond. Week. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei give a whistle.